Clemens Peters met het NOS-journaal. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar de dader van een steekpartij in Solingen... waarbij gisteren drie mensen omkwamen, twee mannen en een vrouw. Ook raakten vijf mensen zwaar gewond. De mesaanval gebeurde in het centrum van Solingen... tijdens een feest ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van de stad. In de VS heeft een tweede agent schuld bekend... in de zaak rond de fatale mishandeling van een zwarte man. Tyree Nichols werd begin vorig jaar in Memphis... zwaar mishandeld door vijf agenten, ook zwart. Drie dagen later overleed hij in het ziekenhuis. De agent zal volledig meewerken aan het onderzoek. Dat kan erop duiden dat hij mogelijk belastende verklaringen... gaat afleggen over zijn drie collega's. Die hebben nog geen schuld bekend. In Leeuwarden en Harlingen zijn vanwege uitslaande branden afgelopen nacht meerdere woningen ontruimd. In Leeuwarden was een brand uitgebroken in een flat op de vierde verdieping. Drie mensen zijn door ambulancepersoneel behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. In Harlingen brak brand uit in een keuken van een appartementencomplex. Omdat het vuur zich snel verspreidde werd het hele complex ontruimd. De Amerikaanse onafhankelijke presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. heeft zijn steun uitgesproken voor de republikein Donald Trump. Kennedy trekt zich terug uit de race in tien belangrijke swing states. En dat zijn staten waar republikeinen en democraten gelijk op gaan. Hij doet dat, zodat zijn aanhangers daar dan op Trump kunnen stemmen. In Beekendonk in Noord-Brabant is een touringcar tegen een huis gebotst. En daarbij is de chauffeur van de touringcar overleden. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. De bus was kort voor het ongeluk van de weg geraakt. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Het weer. In het westen en noorden vanochtend veel bewolking en af en toe regen. In het zuiden en oosten klaart het op. Vanmiddag is het eerst zonnig en warm met 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag verschijnen de onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Morgen droog en vrij veel zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Met nu, Toebak leeft. Wat dus weer tot nu God toe hier verdorie zo. zitten het die gasten wel. van Toebak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat geen goede wow. zaak. Ja, ik vind het zo je strenger die in de gang nou. Ha, alle krupjes bij elkaar. Toebak leeft op de radio. Fijne toestel op aanstaan uit het regenachtige Zandvoort. Het wordt toch wel redelijk het weer. Maar nou ja, echt, het zonnetje gaat hier doorbreken. Maar het maakt niet uit, het is één groot feest. Hier in Zandvoort natuurlijk. Hè? Dan rij je op je fiets, rij je door Zandvoort heen en denk je echt van oh mag het wel? Rij, rij door bezet Duitsland heen of zo door bezet Nederland heen, want jeetje. Al die controleposten die je hebt. Want ja, er wordt, uh, er wordt een wedstrijdje gereden, natuurlijk. En uh, de opbrengst van die wedstrijd, heb ik gehoord. Dat gaat allemaal naar een goed doel. Wat ze bij de Formule 1 ophalen. Dat zijn natuurlijk miljoenen. En Max Verstappen heeft ook gezegd dat hij een groot deel van zijn loon gaat doneren. aan een of andere natuurfonds of zoiets. Oh, dat is gratis. Ja, ja hij doet het gratis. dat is gratis. Hij had al gezegd: ik heb ook al genoeg geld. Nou, dat is mooi. Laten we nog één keer je wagen horen. Als je daarmee bezig bent, vinden ik het ook hartstikke mooi. Wauw. Ja. Nou, ik word er ook een beetje moe van. Want ik vind het allemaal wel ja, leuk. Jij wordt hoor. gauw van dingen, dingen moe ook, hè? Ja, Zo. nee, maar weet je, dan ga je naar. Uh, uh, gisteren moest ik dan. Nee, eergisteren. naar Zandvoort met de bus. Ja. En die komt al twaalf minuten te laat. En dan ja. gaat hij over, nee, over de Zeeweg. En uiteindelijk hebben we er gewoon uh, drie kwartier over gedaan, weet je wel. En hey, normaal, te, hoe lang doe jullie dan over? Kwartiertje. Oké. Okay. Oh, en, ja. uh, en gisteren... Jeetje, heb je die auto, auto's niet gezien afgelopen Nee, maar gisteren vrijdag. denk ik van... Nou, weet je, ik ga fietsen, zullen ik pakken trein? Oh, de bus gaat ook. Nou, weet je, die gaat gelijk. Ja? Ik ga erin. Ik erin. Met die fiets? Nee, ik, ik was toen uh, gewoon... Ja? En toen, uh, toen was hij bij Ries. En dan wacht hij. En dan gaat hij op een gegeven moment weer de andere kant op. Ik zeg, wat is dat nou? Waarom gaan we niet verder? ja de formule 1 rijden dat kunnen we niet dat is onmogelijk dus moet ik helemaal terugrijden naar dan heb ik daar weer de trein gepakt wat een lot allemaal wat een ja, ook is allemaal uh... het is echt wel groot allemaal ja. nou goed het is mooi ik heb mijn doorrijbewijs natuurlijk voor heel veel geld verkocht ja lekker op de fiets zien intussen veel beter lekker dus, in de regen hè ik heb gewoon hier oh ja, daar heb ik best een hoop geld voor gekregen Ik je op best wel mee vier markplaats man <laughs> ja. Jezus, ik kan een weekendje weg je kan weer eens zo'n met ergens anders goed lekker. vandaag zijn we met z'n tweeën en normaal is Marco hier natuurlijk ook maar hij had iets anders of zoiets. Wat, wat, wat had hij nou precies? Oh ja. Ah. Wat, wat had hij nou precies? Wat had hij nou precies? Nou, laat maar. Ik had iets geknipt en geplakt, maar uh, op also een of andere uh, doet hij het niet. toch jammer. Hè? Dat soort dingen. Moment, brem. Goed. Goed uh, gaat naar Adel. Ja. ja je waar gaat hij nou in doen? Duitsland of zo? Of ja, in wat? Duitsland. Gaan je helemaal daarheen. Ja. Ja, Al die en, kilometers die hij maakt, ja, zo blijft zijn voetprint niet ik, goed. Ik hoorde wel iets over Duitsland, dat een beetje onrustig was. Dat ze daar afgelopen uh, gisteravond, was daar toch een, een steekpartij. er ja. zijn een aantal mensen ingestoken, drie mensen zijn er gewond bij geraakt. Dat is uh, vrij heftig om dat uh, te zien ook alweer. Uh, waar had ik dat? Hier. Goedenavond, in de Duitse stad Solingen zijn volgens Duitse media... zeker drie mensen gedood bij een steekincident. En er is een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. De politie heeft de dader of daders nog niet kunnen aanhouden. Het incident gebeurde op een feest op een plein in de binnenstad. Ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van de nou, stad. Nou, dat is ook honger, niet zo'n groot feestje meer. is wel duidelijk natuurlijk. Maar goed, het is, uh, ze zijn nog steeds op zoek. En vanochtend heb ik op het nieuwe niet gehoord dat ze me hebben opgepakt. Nee? Nee. Hij uh, ze nog op... niet neergeschoten. Neergeschoten, ja. Jij zou dat wel goed op weten ruimen natuurlijk altijd weer. Nou ja. <laughs> Dat hebben ze ook gedaan. Uh, dat las ik gisteravond. Maar ik, ja? de computer die is zeer langzaam. Maar Want er was ook weer een man in Engeland. Uh, die was door zijn uh, Boel XL was die, uh, was die, uh, gebeten. En volgens, of die dood is, dat weet ik nou niet meer. Ik kan het nou even niet zien. Maar uh, die hond is wel gelijk afgemaakt. Hoppa. Boop, boop, klaar. Nou, maar, Hop. maar je bedoel... Uh, dat zijn die honden zijn dus verboden daar. Dat zijn van die hele grote Oh, van die bulldogs. Ja, ja oh, maar die, ja. die bulldog is XL. En het schijnt dus gewoon in een huis zelf zijn eigen baasje, weet je. En dan denk je ja. van ja, waarom neem je van die agressieve honden? En uh, nou ja, uh, heer, uh, je roept het over jezelf misschien wel af. Ik, ja. vind, het, uh, ik vind het gevaarlijk, de Ze uh, ja, zijn hier nog niet verboden, maar in Engeland wel. Ja, precies. Nou, ik zie ze wel eens op straat lopen en dan zie ik twee van die, die zie, zie een persoon en die hond. En dan denk ik aan wie is er gevaarlijk? Is die gast gevaarlijker? Of is die hond gevaarlijker? Ja, die, nou, die hond is ding... gevaarlijk door die gast, want die ja. voelt al zijn vibes. Ja. Je dus, uh... ziet het meestal ook wel een beetje uh, toch wel stoer uit altijd. Maar ja. één ding is wel heel gevaarlijk. Ja, dat zou ik uit de buurt blijven. Ja, zijn er zijn berichten over verschenen Dat moet je we toch wel heel erg aan, aanvallend zijn. Ja, dat wil ik ook zien. Goed toepakleven van de radio uit het race. Weekend vandaan hier. 4, 5. Is dat een stereofonics? I remember walking the streets at night. I remember people talking about their life. One of us never made it home that night The drunken high got the better of her mind Jenny dies set setting sun with music on The risk and day was on You can in the first time One of us never made it home that night Easy lets someone said, give this stuff a try Jenny tried The railway bridge, the river flowed with Stereo everything is possible. Dat is mooi. Zo moet je naar het leven kijken dat alles gewoon mogelijk is. En dan, uh, dan zie je zelf wel of je iets tegenkomt. Maar gewoon echt alle registers opengooien. En het is wel weer grappig. Dat is steeds het mooie verhaal van de zanger van uh, Stereo Phonics. Kijk, Richard Jones heet het. Kelly Jones volgens mij heet het. Die uh, vertelde ooit dat hij aan het optreden was. En toen vond hij in zijn broekzak nog een sleutel: hey, een hotelkamersleutel. Oh. Dus toen riep hij in de microfoon: oké. Okay. Ik gooi deze sleutel het publiek in, degene die hem vindt... en de hotelkamer weet te vinden, je mag mij de, de nacht doorbrengen. Dus oh, die dames wow. die werden helemaal wild. Want het is best een aantrekkelijke gast, dat zie ik ook wel. Mm. Alleen het grappige was wel dat, dat hotelkamertje, daar ging hij niet meer naartoe. Dat was hij, die sleutel was hij vergeten af te geven. Dus uh, de, de, had hij de nacht ervoor geslapen, dan ging hij niet nog een nacht slapen. Oh. Dus die, al die dames gek, maar uh, nee, er gebeurde gewoon helemaal niks die nacht. Goed, zo voor even een stukje uit de geschiedenis van de stereofonicsie betoe bakleeft. Ja. Fijn dat de er op aan staan. En uh, we kijken de wereld in, wat houdt ons bezig? Nou, gisteren in het nieuws en op de, uh, in de krant is het ook gelezen: het kabinet laat uh, met smartphones uh, ban uh, nou ja, wat meer veiligheid toe. Want ja, uh, deze minister-president minister Schoof is natuurlijk van de AIVD geweest... Is natuurlijk, hij is met ontzettend veel veiligheid bezig geweest. En hij zegt, het is nu maar eens afgelopen. Iedereen zit maar te appen en berichtjes te sturen. Er wordt iets geroepen en er wordt meteen alweer getweet en geretweet. En de discussie is er niet over of er is alweer een mening gevormd. Hij zegt, en ook zou het kunnen zijn dat we worden afgeluisterd. Dat er allerlei dingen al de wereld ingaan, terwijl ze nog niet bevestigd zijn. Hij zegt, appa, al die telefoons, die smarttelefoons in het mandje. Kijk, Kijk heel school. goed, heel goed. Dus dat is en degene uh, die hem niet afgeeft, die mag wel gewoon een week niet hebben. Nou, dan... Uh... Oh ja. Oh. Ja, net zoals op school. Zo, het zo, zo gevoel ja. krijg je er een beetje bij. Dat is wel, wel leuk, schoof. Ja, dat is ook wel slim natuurlijk. Ja, Want Al die microfoons blijven toch aanstaan. Want ja, laatst was ik met kennis was ik aan het praten over iets. En even later kreeg ik daar reclameboodschappen over. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat is waar. Mm. Ja, en ik had het over uh, Oekraïne. En even later zag ik van verdachte personen voor mijn huis heen en weer rijden. Ja, die dachten ja, een spionage persoon was het jou. Ja. ja, natuurlijk. Heel belangrijk allemaal. Nou goed, ja, het is wel goed om daar wat voorzichtig mee op te zijn. Zeker weten. Want soms ontstaat er ook iets in de kamer. Op elkaar reageren. Daar denk ik denk van jongens, kom op. Het gaat alleen maar weer om de vormgeving. Het gaat niet om de inhoud. Oké, okay, ik zie dat je hier ook bezig houdt met hele interessante zaken. Ja, nou ja. Ik zag dus eigenlijk een, een kop van de Volkskrant. Dat, uh, doordat ze de, de doden herdenken in, uh, in Rusland. Dat er yeah. uh, nu blijkt dus dat er veel meer doden vielen dan ze ooit uh, hadden ge hadden verteld. Dus zei ze zeiden ze dat het allemaal wel mee. Ja. Maar het, het zou dus rond de 120.000 kunnen zijn, wat ze dan nu uh, hebben gekeken. Bij de Russen ja okay. 120.000, zeg Oké, okay, want de Oekraïners willen het gewoon niet weten. Ook, want dan, nee. Nee, het gaat niet over Rusland. Met, en dan uh, zie je dat Afghanistan, vrengen. dat waren er gewoon, uh, nou ja, 20, 22. En bij Tsjetjenië uh, uh, iets minder nog. Oekraïne... Van 2014 tot 2022, de vorige keer. Ja. Yeah. Dat was ook uh, iets van 10.000, 15 15.000. Maar nu 120.000, zo'n beetje, schatten ze. Zo. So, ja. That... ja, ze komen aan marmer tekort om al die namen op te schrijven. Ja, yeah, dat snap ik. Wat een ja. drama. Nou goed, het is natuurlijk wel bijzonder. Waarom zit uh, Oekraïne nou in Rusland uh, te prikken? Want ik bedoel, uh, hebben ze niet de handen vol om hun eigen land een beetje uh, ja. op orde te krijgen. Maar het is ook om een beetje afleiding te zorgen dat, dat uh, er toch weer Russische soldaten naar het gebied toe moeten gaan. Om dat een beetje rustig te krijgen. Dat lukt natuurlijk niet. Maar nou, ik vind het ook wel weer mooi. Het toont ook iets lekker dwarsig. Gewoon lekker dwarsig. Ja. Gewoon het land in binnen trekken. Want ja, Rusland is niet heilig of zo. Nee. Nou, ja. Maar er is ook een waanzinnige foto die dus uh, uh, staat... Dat optocht van het onsterfelijke regiment. En dan zie je allemaal mensen met een grote foto van hun uh, familielid. En die lopen dan door die straten daar in wow. Moskou. Yeah. En het is wel heel indrukwekkend. Dan denk je van ja, die mensen zijn allemaal dood, weet je wel. Ja ja, ja, ja, ja. Heftig. Nou, goed. Te zien in de Volkskrant zie ik sowieso is goed. Straks onder andere Stansvoortse berichten en de geschiedenis is natuurlijk. Eerst maar even les op, les op de gitaar. Les 1 is dit. Versenis. BBI, een beentje, We hebben een cd uit... Hoe zullen we het noemen? Eén. Ja, dat is de eerste idee. Laten we dat gewoon doen. One. Dat is heel simpel gewoon. Ja. Dit heet Kinky. Ik ben benieuwd. Kiki so tight. You got a whole lot of something to keep me up at night Yeah, I can't get thoughts of you out of my mind Yeah, text you what I wanted to take your picture reply yeah. Brain like Berkeley and a mouth like a footy face Say my name and I scream you like a podcast I know something about you You like a little bit of this before you come through ah. De wereld van tobak leeft. Ja, nee, daar hebben we het niet helemaal over gehad. Goed, uh, dit was uh, niemand minder dan Joe, D-J-O. Ik ken het helemaal niet. En het op de radio, Kink FM. En er uh, was aan het luisteren, hey, wat een apart plaatje. En mijn kinderen waren aan het meezingen. Ik denk. normaal? Gaan we nou met je hip lopen doen? Huh? Jullie houden helemaal niet van, de Alternatieve uh, muziek. Je zegt, nee, via TikTok is het heel groot geworden. Dit. Ho, oh, dat wist ik allemaal niet. Oh. Speciale reclame D erbij, zeker? Ik denk dat er wel iets bij zit of zo. Het zit onder filmpjes. Gewoon end of the beginning van Joe en daarvoor nog BBI... Simpelweg BB-eigenspeld en ze hebben een CD uit die heet uh, One. En daar, op die eerste CD staat het nummer Kinky. En je in die is het dus ook bij: Toepak leeft fijn. We hadden het net over: ja, in Nederland kom je, kom je ze natuurlijk overal tegen. Nou goed, blijf uit de buurt en ze worden binnenkort toch wel afgeschoten. omdat ja, of Ze worden eerst wat, wat, eer, neergeschoten, krijgen ze verdoving, dan krijgen ze een zender. En doordat ze neergeschoten zijn, dan zijn ze heel erg geschrokken. Dan blijven ze op afstand. Dan leren ze het wel om bij de mensen uit de buurt te blijven. Ja. Als ze dan wel in de buurt komen, dan kunnen ze met paintballs nog eens keer erop gaan schieten. Oh, dat is wel leuk om paintball dingen te gaan organiseren. Ze hebben het er even gezien om een zoveel tijd. En dan gaat het over één wolf, hè? Ik, ik, echt, hij heeft nu geen partner gevonden. Hij had al een, een, een, een hond aangevallen. Hij denkt zelf, ja, wolf alleen gaat, doet gekke dingen. Man alleen doet ook gekke dingen. Dus nou ja, het lijkt een beetje op een wolf. Laat ik die, misschien kan ik met die hond wat samen doen. Dat lukte niet. Dus uiteindelijk uh, loopt hij nu uh, rond. En ze uh, dus zijn bezig om hem te, te zenderen. De afgelopen week ook het verhaal natuurlijk over dit. De koe! Ja, er is een man met een hond. Jij vertelt het al. Ja, in Engeland. Ja. Dat was een grote XL-hond. Uh, maar die heeft die man nog echt dood gebeten. Ja, nee, we hadden het over de, de koeien. Maar de koeien. De, ja, de koeien in. De, het was namelijk in. Het uh, was in uh, no? Zuid-Limburg was dat. Klopt, daar is een man met een hond aan het lopen geweest... en daar waren de Schotse Hooglanders aan het lopen. En de Schotse Hooglanders, ja, het zijn rustige beesten... maar ze zijn niet zo gewend in een buurt van mensen. Dus, want normale koeien, die worden regelmatig gemolken... dus die zijn gewend om wat mensen in de buurt te hebben, zeg maar. Maar dit is een hele grote groep koeien... en sommige koeien, als die ook nog kalfjes hebben... zijn ze ook nog wat agressiever. Ze worden ja. regelmatig wel getest of ze, zeg maar, los kunnen lopen... en dat ze niet agressief zijn... Maar wat er nou precies daar hier gebeurt, is, is, niet helemaal duidelijk. Is deze man tussen de koeien in gaan staan? Is hij gaan rennen? Zijn ze enthousiast geweest? Hebben ze gedacht van, oh wat gezellig, we gaan achter hem aan. En toen stopte hij, viel hij en toen zijn ze over hem heen gelopen. is het zo geweest? Ze weten het allemaal niet. Maar het schijnt niet een uh, geval op zich te zijn. Het schijnt er regelmatig toch voor te komen dat er toch wel incidenten zijn. Dat ja. koeien een trap geven of dat ze iemand omduwen. En ja, het is toch een groot lomp beest. Dat ja, maar dat was een die Weet wat er... Het ja. was dus een getuige en die zei uh, die de man, uh, die had zijn hond aangeleind. Yeah. En die liep hem waarschijnlijk gewoon langs. Maar die hond, uh, die, die hond is waarschijnlijk heel agressief gaan doen naar die uh, koeien. Oh, dat is het geweest. Maar het waren dus uh, geen Schotse hooglanders, maar de Limousin-ras. Oh, Limousin. En dat is, uh, dat zijn, ze zijn wel uh, uh, bruin. Ja. Yeah. En ze zijn wel wat groter dan een gewone koe. Maar ze zijn uh, niet extreem. Nee, ze zijn niet extreem. Een sterk en vruchtbaar ras met een goede gezondheid en een... Opmerkelijke soberheid Ja oké okay. Ze nou, ah. zijn er het algemeen wel lief Maar ja, goed zijn ze gewend om bij mensen in de buurt te komen dus Ja er waren waarschijnlijk kalfjes bij hè Ja dat is wel en, en dan gaan ze die natuurlijk verdedigen En ja. dat snap ik ook wel Er zijn echt verschillende soorten koeien er zijn Koeien die zijn, kunnen zo agressief worden gewoon Ze hebben een Maar dan ben ik wel benieuwd Als die meneer dan uh, straks uh, zijn uitvaart is en Hoe ja. ze dat van vertellen allemaal Ja het is wel triest ja, dus door, is, dan Ben je lekker aan het wandelen, genieten van de natuur. Nou, de natuur gaat oh, tegen ons keren. Koeien! Koeien? Oh. Nou, ja, met een hond weet je het nooit helemaal natuurlijk. Nee. Ja, die kan toch onvoorstelbaar gedrag vertonen. Nou ja. goed, zover hebben we het dramatisch verhaal. Heb je ja. nog meer een dramatisch verhaal als ik? Ja, ik heb wel een heel leuk verhaal. Ja? Dus, uh, dat in, uh, in Wales, er is uiteindelijk een stokoude answerkaart, Die hou je even altijd van. Ja, die was gericht aan Lydia Davis. en Die was 121 jaar later dan de verzenddatum. 121 jaar. Zo. De bank heeft dus de hulp van het publiek ingeroepen... in de hoop dat er meer duidelijk wordt over de vrouw en de schrijver van de brief. Die schrijver heette Iward. Ja? Maar uh, uh, het blijkt dan wel van uh, op dat adres. Daar hebben dus wel, uh, heeft wel uh, Lydia gewoond. En uh, ze zou zo 16 jaar zijn geweest toen de kaart werd verzonden. En uh, een ver familielid van Lydia heeft ze gemeld... Maar hoe het precies zit, weet het is niet. Maar het is wel uh, moet ze nog, uh, grappig. Moet ze nog bijbetalen? Want ja, die, die, die twee centen die ze erop geplakt hebben... dat gaat er nee, niet meer worden, hè? Ja. Nee. Maar de schrijver... Het die is zei... nu één wat je moet betalen. Wat is één? Ja, Pff, idee. ja geen één. idee. Nee, één. Nee, maar de, de poststempel is wel grappig. Dat was toch van koning Edward VII? Is hij nog wat En die, uh, die was van januari 1901 tot met 1910 was die koning. Oké, okay, maar Leuk, die, hè? is dat nog wat geld waard, zo'n postsegel? Nou... Het was alleen een poststempel. en ik zat, dus, Blijkbaar was de was er niet of zo. Ik weet het niet. Oké, okay, nou, goed. Dat zal maar ja, even. wel leuk. Grappig altijd. Hans, een, een, een, een kaartje. En dan denk je, op, schauen, heb je nog, is er nog een belangrijke boodschap op geweest? Dat je denkt van, oh, nou, nu ik dit leest. Nu snap ik het allemaal. Maar nou, ja, dat I... komt 121 jaar te laat. Ik heb hier wel een tekst. van de uh, Beste El. Dat was van Lydia. Ik kon het niet. Het was niet mogelijk om deze twee te krijgen. Het spijt me zo. Maar ik hoop dat je het thuis naar je zin hebt. En hij heeft het nu goed, want hij heeft nu 10 shilling op zak. En dat bedrag is vandaag zo'n 11 euro waard. Nou ja, dat was het dan. <lacht> Boeien. <lacht> het ligt niet in de onderste la. En ook die twee stappen van rechts onder die uh, uh, eikenboom. Nou, dan ligt het ook niet. Nou, jammer toch wel jammer. Jammer, weer. Geen weer. Ja, dus ja, geen geld geen verborgen, verborgen boodschappen in die kaart hebben. <lacht> Zag je zandvoort zijn richten, dames en heren, toe gelukt. <lacht> Role model, deeply in love. Well, hey there, lover. I heard you so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 I'm trying to play it casually, but it still flees I'm sorry, but I'm deeply still in love In love with you now Yes, ma'am Oh, yeah Well, I heard you might have found somebody new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 Dit is de day van Role Models Still Deeply in Love Still. with you. Oh, wat mooi. Een hele erbij maar dat ik al zo vaak verteld. Echt leuk om eens een keer aan te zien. Ja, ik krijg me deze zin om even uit te gaan en lekker boldaardig te doen. Goed, is het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Mm, het nieuws gaat Zeker, broers bouwen een zeilboot, twee zeilboten zelfs. Ja, huig en Joop Molenaar in de Zandvoortse kantel. Altijd wel grap als mensen een soort project hebben. We zijn al twee jaar ermee bezig. En uh, uh, uiteindelijk moest de boot gekeerd worden. De boot is 6 meter of zo geloof ik. En daar hadden ze toch wat mankracht voor nodig. Het woog 125 kilo. Het gaat naar 225 kilo als de mars erop zit. En misschien als ze er zelf op zitten. Ik weet niet hoe groot ze zijn. Maar goed, uiteindelijk hebben ze daar wat mensen voor inge ingeschakeld. Ze hadden een hampje, hapje en een drakje. Bij deze activiteit was het eigenlijk zo gebeurd. Zes uh, jaar geleden hebben ze een ervaring opgedaan. in, uh, in bij de Shetland eilanden. Daar zagen ze een of andere boot. Ik kan het niet eens uitspreken. Shetland Jolst. En dat, ze dachten, hé wat grappig, helemaal van hout, geen spijkers, geen schroeven. Hoe wordt dat gemaakt? Nou, toen gingen ze op internet kijken. En vooral Huig uh, was geloof ik zeer enthousiast. Of was het, uh, Joop. dat Joop? Joop, hè? Joop, Joop was enthousiast. Joop, was Joop enthousiast. Die had een boek gevonden. Ja. Werkboek. En, en daar uh, is hij ingedoken. En toen dacht ik dat is leuk. En toen werd ik de ander ook enthousiast. Dus huigen. en Joop fanatiek bezig. Dus het gaat nog een jaar duren. En dan kunnen ze, gaan ze varen. Kunnen ze zeilen. En ja, dan hebben ze tijd over. Dan gaan ze met de kleinkinderen het water op. Leuk, hoor? Leuk. Ja, dat, dat was ook een werkboek van de bootbouwer. I1 Ochtred. En er stond stap voor stap beschreven hoe je het moest doen het wel ja, leuk. Het was slim ook als ze er nog in maken. Want uh, dan, uh, dan zijn ze ervaren en dan blijft het hangen. Want als je eentje doet en uh, binnen een half jaar vergeten, als je er dan hebben, nog geen maakt, dan. Ze hebben er twee toch, nu? Ze hebben er twee, ja. ja. Leuk, hè? Genoeg ervaring, je weet niet. Uh, je moet ook nog gaan varen met je boot. Het gaat... Volgens mij is dat Huig die uh, zelf die uh, talassen had. En uh, die, die, uh, hij is nu in. Uh, Retraite, hè? Dat ja, oké. Okay. Dus, uh, nou, retraite. Dit, dit is toch wel werken, denk ik. Ja, ja maar hoor. dat is voor je lol, hè? Dat is wel leuk. Ah, oké, okay, ja. Dus bedoel, bedoel, bedoel, bedoel, ik werk ook voor mijn lol, hoor. Ja. Bedoel, ja, Je moet zorgen dat je werk hebt dat je voor lol Goed, andere discussie. Jezus, ja. waar ah. hebben we nou... Jezus, nou, nou ik weet nog iets wat je voor je lol kan doen. Als ja. je zo tegen het klimaat bent en de overlast van het circuit van Zandvoort en de Formule 1 races. Als je nou als de sodemieter naar Haarlem fiets of yeah? je gaat met de trein. Ja, maar maar onder leiding niet. van de politie en handhaving staat er dus een een uh, demonstratie gepland van Extinction Rebellion. Oké. Okay. Want die zeggen altijd van bijna 300 dagen per jaar... zorgt het raceobjectief van stand voor grote overlast. Het geluid dringt, gezien de meldingen bij de Omgevingsdienst Eimond... door tot ver in Haarlem, maar vooral in het kwetsbare naastgelegen Natura 2000 gebied. Ik hoor niks. Doe het raam maar even dicht. Ja. En dan heel mooi, dat vind ik al mooi gezegd. We vergeten erbij dat de duinen niet van ons zijn, maar dat we die delen met de daarin aanwezige fauna en flora. Vooral oh, de links. gestreepte duinaren. dit. Links is er moet geld verdiend worden. Ja. Ja. Kom op, rij met die wagen. Dat is veel belangrijker. Ja, ongelooflijk. Kom op de foto met de racewagen, als we toch allemaal, uh, ja, de, de racewagen van Max Verstappen was uh, dinsdagmiddag neergezet voor een paar uur, uh, de Red Bull, uh, de Red wagen uh, op de Boulevard. Uh, vorig jaar stond hij nog achter glas. Maar dit jaar stond hij gewoon op straat. Gewoon bloot? Kon, gewoon bloot stond oh. hij daar. Heel eng. En uiteindelijk ze hem, uh, kon je ernaast staan. Niet er één zitten. De ook allemaal. Maar helaas, het duurde maar een half uurtje. Want toen kwam er heel snel al regen voorschijn. Oh, dan wordt hij nat? Dan wordt hij nat, stel je voor. En dan, uh, ja, dan blijft er niks meer van over. Hij is van zo suikergoed, zo'n racewagen. Nee, oh, dat moet vandaag ook wel erg stevig kunnen, moet ik zeggen. Ja, ik denk Overleggen. het ook wel, ja. Maar goed, het was jammer. En ze, zouden, ze hadden beloofd later in deze week het nog een keer te doen. Ik heb daar verder niet niks meer over gehoord? Nee, dinsdag, nee, dinsdag. Nou, dat maakt niet uit. Maar ik weet wel dus dat uh, met de trainingen, Gisme, een soort trainingsrondjes was die max was twee. Oké. Okay. Dus maar goed, uh, later uh, het het, het, het mooie is dat het allemaal gratis was en mocht je op de foto's zijn gegaan, kan je de website dat gratis gewoon downloaden. Kijk, vind ik wel weer een mooi service. Ja, er zit geen wie verdient model achter. Dat vind ik wel weer eens mooi. Ah, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Andere dingen uit de Zandvoort uh, krant of berichten Nou ja, zijn? ik zie wel iets grappigs dat uh, we hebben natuurlijk wel een succesvolle Nederlandse golfer, golfer ja. Joost Luijten. Die heeft deze weekend zijn golfclub aan, aan de wil gehangen... want hij maakt ze nuttig met het tappen van biertjes. En hij helpt daarmee zijn schoonvader, Nigel Lancaster... van Golf van de Juice. want daar in dit weekend... Overnachten duizenden racefans daar op de tijdelijke camping. Ze hebben dus gewoon op die golfbanen ja. gewoon allemaal tentjes neergezet. Dat is wel een goed verdienmodel volgens mij. Ja. Denk ik zelf. Ja. Maar uh, ik geloof dat er zo'n 1500 uh, Formule 1 fans overnachten. Op de golfbaan. En uh, familie Lancaster die voorziet ze van een hapje en drankje. Vast ook niet voor niks. Nee. Dus, uh, maar Joost Luijten Lu Lu ah. is dus getrouwd met Melanie Lancaster, de dochter van Nigel. En uh, hij wordt uh, af en toe herkend. En het levert wel leuke reacties op. Moeten ze dan speciale schoenen aan? Zeg maar, als we naar de tent toe lopen. Nou, ik denk Golfschoenen? Niet. Golfschoenen, ja, wel, misschien. Ik ja, weet van die gaatjes erin Ja, Het, je het mooie denk is natuurlijk gras. wel, als jij daar dus uh, bent. Misschien kan je dan ook wel uh, even douchen en zo daar. En dat is natuurlijk dan wel... Uh, zijn we natuurlijk voor de, ik weet niet of de golf Ja, ik, ik weet het. Ik heb de mensen die in de tent slapen, heb ik het een heel ander beeld bij. Dan de golfmensen, hoor. Dus het zijn twee ja. com compleet ja. verschillende mensen. En die nee, maar dit zijn rees, gaat bij de andere op het mensen. terrein. Hè? Race mensen zijn. Ja, neem ja, dat is waar. Maar goed, dat zijn toch ook een beetje houtdouwers. Uh, ja. uh, dus ik kan me voorstellen, word je gescreend voordat je het terrein op mag? Want voordat je het weet, is het, heb je grote witte gele plekken op je terrein van die tenten. Ja, maar ja, weet je, als je 1500 mensen hebt, zegt dat die allemaal uh, 100 euro betalen. Daar, uh, oh, oh nee, Dan heb je al 150.000... Oh jezus, het gaat heb echt je weer. heb je 150.000 euro gewoon ja, voor het weekend. Het. Nee, ik dacht, dat het, nee, het gaat weer... Het gaat weer over geld natuurlijk. Nou, staat je geld op peuken? Daar zou ik voor zijn. Want ik ja. las het, we hadden het vorige vorig week er al over. Ja, vorige week was het natuurlijk de laatste etappe van uh, ja, langs het slot, de clean-up tour. En ik wil nog eens een keer staan. Het is gewoon echt belachelijk. Gewoon, ze hadden in, wat is het ook weer, 14, 15 dagen hadden ze 5100 kilo afval opgehaald. En daarvan was dus 70.000. 181 peuken hebben ze geraapt, met de hand, vers geraapt. Ik snap er echt helemaal niks van. Gewoon hoe, waarom kan dat, jongens? Waarvoor rijden we die peuken gewoon niet op? Dus ik zeg: doe er uh, statiegeld op. Ja, ik gewoon niet. Wat dat je zeg: mijn maar, statiegeld op de peuken. Dat je, als zal het 10 zijn, 20 cent, dat je een plastic zakje met jezelf meeneemt. dat je daar je peukjes in doet en dat je gewoon naar ergens toe gaat. Kijk, ik heb hier 10 peuken. Dan krijg ja. ik een gulden? Eurotje terug dan? Zal dat mooi zijn? Mag ja, wel, hè? He? Ik bedoel, ja. zo'n pakje kost 13,5 euro of zo, 12,5. Ja, dus daar kan best wel iets terug. Maar er moet echt wat gebeuren, hoor. Jezus, gewoon, dat is wel bizar. Ah, 70.000 Als ze zeggen bijvoorbeeld, dat zou wel grappig zijn. Als er een inleverpunt is voor peuken, ja, dat je dan per, per, per 100 peuken, dat je dan bijvoorbeeld uh, uh, een euro krijgt. Dan gaan kinderen gaan rapen misschien. Ja, natuurlijk. Miss, nou ja, 100... Dat is veel hoor, dat moet je wel goed zoeken. Ja. ja, ik ben even voor, want anders gaat het echt niet lukken hoor. Het gaat echt niet lukken. Nou goed, ja. uh, het is over de dansvoortsberichten. berichten. de Gedans met de hebben wij veel meer, is maar even dansen. Creeping on the dance floor. Zeker, de zittels hebben er niet op En die hoor je hier. Een scène uit het laatste gedeelte van De Nacht Creeping on the dance floor, de Zutton's. Alleen heel rare beweging. Geen creep on the dance floor, want dat mag tegenwoordig nu natuurlijk meer. Eh, maar wel eh, kruipend op de dansvloer. Jazeker. Het origineel is van hun. Dus alles wat ze nu nog maken is gewoon hobby. Want ja, dat hebben ze natuurlijk ook goed geregeld met Mark Runson. Want die heeft die andere plaat van een Valerie Hiller groot gemaakt. En, daar, en daardoor kunnen ze nog steeds bestaan. Denk de, zet ons met de nieuwe plaat Creeping on the Dance. Wat is de zaterdagmorgen 20 minuten voor. 9, straks in het tweede gedeelte van het radioprogramma geschiedenis. Het is 24 augustus. Oh, er zijn weer hele mooie dingen gebeurd. Nou, ook wat minder mooie dingen. Een man bij de Berlijnse muur. Ja. Die redden het niet. Ja. Jezus, wat een stelletje idioten ook gewoon. Nou goed. Uh, verder vandaag in de krant te lezen. Uh, ja, wat is er wat is allemaal te lezen? Ja, nou, in Mexico. Uh, er was een fruitlading. In, uh, en, en er waren mensen die wilden dus meenemen. naar Californië in, in Amerika. Ja? Maar er is dus voor tonnen aan methamfetamine aangetroffen. Oké. Okay. Dus, wat doet dat precies, methamfetamine? Heb jij het wel eens gebruikt, eigenlijk? Nee, nee ik ben ja, niet meer drugs. Maar uh, criminelen hadden de drugspakketjes omgewikkeld met uh, gekleurd papier. Ja? Door de verpakking leek het alsof er watermeloenen in de vrachtwagen lagen. Maar ze zijn er niet ingetuid in Californië. En in totaal is er 2000 kilo van deze verslavende drugs onderschept. De waarde wordt geschat op 4,5 miljoen euro. Zo. Ja, ja. Je kan het altijd proberen, natuurlijk, hè? De chauffeur is aangehouden. Ja, dat is mooi. Goed, dat soort dingen. is strijd tegen drugs, war on drugs. Ja, dat is ook wel een hele goede band, natuurlijk. Goed, vanochtend hoor op het nieuws. Het was Kennedy voor Trump, hoor ik echt. Ja. F. Kennedy Jr. Dat, dat klopt, ja. je hebt er heel veel over, dus ik weet niet welke het is. Want er is ook wel eens een keer iemand doodgegaan met een vliegtuig. Dat was ook gewoon F. Kennedy. Maar goed, deze is achter Trump gaan staan. En nou, het is een bijzondere activiteit. En Kamala Harris is er nog heel grote voorschijn gekomen. Maar volgens mij met alle toespraken van de Obama's. En Clinton, die al toch wel een stuk minder aan het worden is. Maar en Oprah Winfrey, Over Oprah Winfrey. En Clinton is nog jonger dan Biden. Ja, hij ja. ziet er, was, er zo dat, oud uit. Hij ziet er ook, maar hij was wel scherp. Ja. Hij, hij zei eigenlijk wat um, Trump eigenlijk elke keer doet is... I I het gaat altijd over, over, over hemzelf. En als uh, Kamala aan het werk gaat, dan is het over you. You, het gaat over you. En dat vond ik wel mooi, uh, mooi bedacht. Ja, weet je wel. Wat, wat, wat zie je? Oh, je zit nog helemaal in. in het ja, rug. maar bedoel jij nou dat, uh, dat, dat, dat ze het hadden over Trump, dat hij het heel tijd zei? De Trump heeft heel dat, vaak dat alleen over, dat zichzelf gaat. over zichzelf. Er zit ook ja. altijd zo'n toontje dat hij zal hij komen met je slachtoffer voor het hele systeem. Ja, iedereen nee, is tegen ze hem. Ze hebben nog op een geschoten ook. Oh ja, en het was, nee, het, dat... was, het was geen glas. Het was echt een, een kogel door mijn oor. Nee, het was geen glas. Dus we willen we altijd hebben. Zo, dat voel je in dat toontje. <laughs> Weet je wel. Al? En altijd van hem ja, aftrappen. En iedereen is tegen me en jullie, jullie, jullie zijn voor mij, hè? Ja, jullie zijn mij. Steunen, dat is een beetje de oh, tendens. De ja. Kamala Harris en de hele gang daarachter. Die zo lekker positief. De vibe die je gisteren zag. Dat is heel bijzonder gewoon. En Leuk, terwijl, het leek alsof ze gewonnen had. Nou, dat heeft ze nog lang niet. Maar ja, hey, zeker die, die, die, die stomme Kenny die nou je een beetje gaat zeggen ja. dat hij uh, hem steunt. Weet je ik, ik, ik was, denk, nou... Uh... Was Kenny dan. Was het een, was het een Republikein? Nou ja, ja, voorheen. Uh, was hij niet een democraat? Een democraat, ja. Was hij wel, John F. Kennedy was toch ook een democraat? Ja, maar, maar Trump is toch geen democraat? Ja, hij is een republikein. Ja, precies. Ja. Daarom, zei hij is geswitst. En zijn hele familie is in shock erover. Ja, dat lijkt me ook wel heel erg Terecht, graag, terecht. Precies. Straks weer eerst hier even Miles Kane, One Man Band. Nou, dat is plus min en al. And The Wonder. Talking to myself at night. the sunrise. Paradise. It was paradise. Summer comes, play the scenes, frequently deceives. Rose tints of fantasies deep inside of me. Battleship, you've come to take the win. Suddenly I see your face, leading me astray. Secretly I contemplate. Het plaatje eruit deze vroegemorgen morgen toebak oh, Jij precies niet iedereen is dus zo lekker uitgeslapen als ik. Nou, sommige mensen ook weer wel natuurlijk. Ja, lekker. De plaat van Miles Kane, One Man Band. Nou, voor mij heeft veel meer mensen ingeslagen, Maar hij houdt zelf vol dat hij het in zijn eentje heeft gedaan. Ik vind het prima allemaal. Goed, vandaag in de Telegraaf een stuk gelezen over het bruine verleden van Hilversum. Ja, ik heb sowieso alles gelezen. Pas geleden hadden we het over Willem Vocht... En Willem Vocht was eigenlijk de oprichter van de eerste omroep in Nederland. Uh, oh. Nou, afro. En uh, Willem Vocht heeft uiteindelijk in 1939. Wat was er toen? Ja, toen kwam de, de bezetter naar Nederland. De Duitser. En, en uh, de Duitser die, uh, nam alles een beetje over. En Willem Vocht heeft toen uiteindelijk ook maar meteen uh, Gustav Sissop naar huis gestuurd. En dat was een uh, Joodse meneer. En uh, uiteindelijk heeft hij nog andere mensen naar huis gestuurd. En uh, de, de Duitsers die uiteindelijk hier kwamen, waren echt verbaasd... over de manier hoe ze werden ontvangen in Hilversum. Heel open en alles werd ook een beetje aangepast. En Willem Vocht hmm. heeft eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... ook zelfs nog een lintje gekregen voor zijn inzet voor iets. Dus ja, de man die nu een, een documentaire gaat maken... over het bruine verleden van Hilversum... is uh, Alfred uh, uh, wat ik de naam Einstein? Nee, Edelstein... Die gaat dus een, uh, ja, een documentaire overmaken. Ja, ik had al heel veel dingen erover gelezen. Dat Willem Pocht eigenlijk een oprichter was van de Avro. Maar dat hij ook wel een heel donker randje had eigenlijk. En dat later wel weer een beetje recht is gedrokken. Maar eigenlijk hebben ze daar na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk niks mee, mee gedaan. En heel veel mensen die dus daar nog werkten, zijn er ook gewoon blijven zitten. Oh. Dus uh, hij vindt dat het toch wel een beetje aandacht uh, mag geven. Onder andere ook de Jero Joodse uh, uh, sportcommentaar voor Han Hollander werd ook de laan uitgestuurd. Met een excu excuusje, zeg maar ja, we zitten niet te wachten op sport op de radio. Nou, allemaal gelul, In deze oorlogstijd, ja, deze dat, dat kan natuurlijk wel. Dat, ja, nou, maar dat... het, blijft, het blijft moeilijk als je in overheidsdienst bent ja? en je land wordt overgenomen. Uh, uh, dat je dan zegt van nou, nou, ik weiger te werken. Maar hoe kom je dan aan je geld? Want dat is de grote vraag. Het grappige is, ja, dat kan ik in jou vragen. Want je hebt natuurlijk ook ambtenaar. Ja. Ja, dus wat, wat zou je zou doen? doen? Wat zou je doen, ja. Nou ja, ik heb zelf het idee van... ja, je, je schoorsteen moet roken. Je hebt anders geen inkomen. Nee. En uh, maar je kan natuurlijk, uh, wat ik ook wel heb begrepen... is dat de mensen die dus dan wel bleven werken... maar dat die ondertussen allerlei dingetjes tegen... Ja, dat wordt verzet. Ja, want die, die valse, zitten bovenop. Persoons, valse persoonsbewijzen ja. en dat soort ja, ja. dingen. Ja. Dus dat zou dus wel kunnen... Ja. Maar ik, ik, het is echt een dilemma, denk ja, ik wel. Ja, het want, lijkt wel uh, een dilemma. Ja. Maar goed, het, het werd allemaal een beetje entertainment. En uh, goed, even, even later kwam er wel weer sport op de zender. Dus het was allemaal een beetje gelul. Maar goed, deze uh, ja, maar met uh, de, dit gaat er naar kijken. Maar met de leeftijd van nu en de wetenschap van nu. zou ik, denk ik misschien wel stoppen. Want ik ben natuurlijk. Mijn pensioen komt er al bijna aan. <laughs> Ik heb gespaard, misschien zoiets, weet je wel. Ja, je mag de pijn mag Maar ik vind het, het, het is wel heel moeilijk, denk ik. Ja, het is een moeilijk geval, maar ik, bedoel, ik, ik zou ze niet echt heel erg makkelijk maken. Dat zou ik zeker niet doen. Nee, zeker niet. Ja, vertel. Een beetje ondermijnen je allemaal, uh... natuurlijk. Ja, wat zit ik allemaal te doen? Ja. Ik heb allerlei uh, berichten ook. Ja. Want er uh, was een uh, in Zeeuwe, de Zeeuwen ja. Die uh, met zonnepanelen, die krijgen dus een vergoeding. Van de, van de elektriciteitsmaatschappij, als zij op zonnige dagen hun, hun, uh, hun zonnepanelen uitschakelen. Ja, logisch. Er is een pilot op Tola, Sint-Philippsland, de ja. ja. En uh, tegen betaling moeten zij hun zonnepanelen uitzetten, uh, uitzetten zodat het net niet overbelast raakt. Dat snap ik. Nee, goed, of je ja. moet het zelf gewoon opmaken. Dat zou natuurlijk ja. allemaal mooi zijn. Ja, goed. Uh, hoeveel stroom kan er zo door zo'n klein kabeltje? Ja. Oh, ik ben altijd bij glasvezel wel heel verbaasd. Gaat dat allemaal door dat hele kleine dingetje? Maar ja, het Een maandenlang dus. staat de zwieber en daar moet het bij mij aan worden aangesloten. Hoe kan ja, dat, joh? Maar het schijnt dus dat tijdens de meest zonnige momenten... komt 50% van de opgewekte elektriciteit voort uit zonnepanelen van consumenten. En de verwachting is dat dit alleen maar verder gaat groeien. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ja nou, ik, heb er, ik heb geen, want ik heb een huurwoning, dus ik heb ze niet. Nee. Jij hebt ze wel. Ja hoor. Maar zou je ze dan uit gaan zetten dan, als ze het zouden vragen? Ja, natuurlijk zou je ze uitzetten, maar ja, ik, wel, ik ben nu een beetje aan het lezen over de accu. Dat ik denk, misschien moet er toch maar zo'n accu komen Kom op gast. Een Ja, een beetje onafhankelijk worden, hoor. dat zou helemaal niet verkeerd zijn. Nou, dus goed. Nou, nou ja. nog even wat muziek uh, op de zender. Limbiscuit, slappe biscuit, bij jou, oma. Hey, friend, the fuck up. Ja, hou je bek, maar. Ik gebruik ook gewoon het bitch van uh, lim biscuit hier en de zaterdag en het op negen uh, uur alweer uit. Ja, het is regenachtig hier in Zandvoort, soms een beetje jammer, maar goed. Je weet het ja. straks al. Het, uh... Al die fietsers die worden helemaal. Uh... Ja, ja. Oh, Ik ben benieuwd hoeveel fietsers ik straks weer tegenkom, die allemaal heen gaan terwijl ik terugrij. Ja, ja, is echt, uh, ja maar als je het is, denk ik ook wel slim om niet over het fietspad te gaan, maar gewoon over de Zandvoortselaan zelf. Okay. Want, dan, uh, want dan draai jij uh, richting Haarlem en die anderen rijden aan de overkant. Ja, die meer. Ja, goed. Dus, uh, anders dan, uh... Ik uh, denk helemaal niet meer na, kijken op mijn mobiel. <laughs> niet, niet de hele tijd, hè? ik ben niet geen berichtjes aan het sturen, echt niet, zeg ik niet. Nee, maar, maar een tijdje geleden, toen zou ik op vakantie gaan, de dag na de Grand Prix. Ja? Toen ging mijn vriend vast naar Haarlem toe en dan zou ik de volgende dag wel met de trein komen. Gaat hij gaat over de visserspad. En dan was het gewoon dat iedereen moest nog deze kant op komen. En dan gaat hij dan tegen die stroom in. <laughs> dan denk ik van, hoe je... ja nee, want Zandvoortselaan is om. Ja, ja. Nou, ja, okay. dit, reik... Jij valt hier om uit al die mensen. Reed het lekker, jongeman? Ja, ja, oh, lekker God. slim, hoor. Ja. Ja. Ik heb gekeken, dat is de beste route. Twintig nou, ah. minuutjes fietsen vind ik altijd wel leuk. Langer dan een half uur ben ik altijd van... Wel... Nou, dat heb ik niet zo veel zin Dan nou, zou ik bijna denken van... Ik wou ook met de trein was gegaan. Nou, Om de vijf minuten komt hier een trein en zo het ja, Amsterdam. uit Amsterdam. Nou, berichten over dat de treinkaartjes in prijs omhoog gaan. 8% ja, idee. Hè? Elf, ja, 10 tot 11%. procent. Ja, ze komen niet uit de kosten. Zo. Ja. Nou, even een poeltje gedaan in de, in de uh, Telegraaf vandaag. Streep door prijsverhoging. Nou, 84% is het er wel mee eens. Doe die verhoging maar niet. Het oh. is niet zo'n ja. goed idee. Want ja, op zichzelf uh, hebben heel veel mensen slechte ervaring met het treinkaartje. En uh, ja, Gaat de luxe dan omhoog? Nee, ook niet. Service gaat ook niet omhoog? Nee, ze moeten uit de kosten. Nou, Uiteindelijk zeggen ze ook, Koolmees is, is de schuldige. Die komt uit de politiek en nee, die is nu bij de NS aan de slag. Dat hadden ze anders moeten doen. Ze hadden veel meer aan moeten nemen die wat meer ervaringen heeft. Pak hem, die komen mee. Ja, ja, pak hem. En uiteindelijk zeggen ze: ja, ja, sommige mensen zeggen ook wel weer: je moet ook niet zeuren, want de autobelasting gaat ook weer omhoog. Dus misschien ja? is het dan toch wel weer logisch dat de treinprijs ook omhoog gaat. Ja, maar moet ze ook. willen juist uh, dat er minder uitstoot is van die auto's. Dus ga dan niet zorgen dat, dat die trein omhoog gaat. Want dan gaan de mensen nog minder die trein in. Ja, toch. Ja, moet je het er in staatshanden uh, geven? Moet er meer uh, geld komen van de, de regering? Is dat het dan? Dat is ook weer de oplossing. Want in andere landen om ons heen is het beter geregeld, roepen ze allemaal. Ja, vaak uh, sommige landen is de trein, zijn de treinen gewoon gratis voor mensen tot, tot 18. En ja. boven de 60. Ja, dus ik. Van, nou ja, dan heb je ook niet die gevaarlijke oudere mensen in het verkeer. Die gaan rustig met de trein. Ja, nou, Je hebt steeds meer van de oudere mensen gewoon met z'n tweeën. Met z'n elektrische fiets. Die zijn gewend om ook iedereen in te halen. Dus ze verwachten ook niet meer dat de fietsers van achter komen. Je ziet ze gewoon breed uit op het fietspad aan het fietsen. Ja. Met z'n tweeën. Weet je? Ja, dat ja, is ja, ja. ook steeds meer uh, bijzonder iets. Maar goed, de trein gaat in prijs omhoog. En, uh, nou, het is bijzonder. Ja. En uh, er moet toch hoop gedaan worden ook. Vertel, wat er meer Ja, er is in België... Zijn er vier gevangenen in de nacht van maandag op dinsdag... zijn ze ontsnapt via een gat in de muur. Ah, oh, mooi. Ik denk dan gelijk aan de Sure Shank Redemption Zeker. natuurlijk. Zeker, ja. Maar ze wilden dus met lakens over het hek van de gevangenisterrein klimmen. <laughs> maar ze zijn gesnapt. Ja. Maar het is wel grappig, want uh, uh, volgens een anonieme bron... zat het uh, viertal dus in een cel met isolatieplaten. Ja. Die konden ze losmaken en makkelijk terugplaatsen. En daardoor konden ze ongemerkt de bakstenen de muur erachter afbreken... door de cementmortel tussen de stenen uit te krabben. En ze gebruiken daar waarschijnlijk bestek voor. Ik zie dan inderdaad die man weer lopen met die broek, dat dat stof eronderuit komt. Weet ja, je wel. het is allemaal mooi gerommeld. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar nee. het, het is dus het uh, Belgische plaatje, wortel, en het ligt vlak bij de Nederlandse grens. Maar het is dus zo dat in uh, België is ontsnappen niet strafbaar. Oké. Okay. Maar wel als daarbij iets wordt vernield. Nou, ze hebben nu wel die muur vernield. Dus Jij ja, moet Dat ze betalen. Dan moeten ze met z'n laatste. Dat hebben ze gedaan betalen. met die stenen. Heel goedkoop met goedkoop, Nee. Nee, nee. Maar ja, ik vind het wel. Uh, het is wel iets uh, geromantiseerd verhaal. Even, ja, altijd hè? leuk. Morgan Freeman uh, presenteert een ja. programma op Discovery Channel, of History Channel, ik weet het niet. En dan uh, gaan ze echt uitleggen hoe die ontsnapping is uh, voorbereid. En uiteindelijk. Het grappige is dat is, ze zijn altijd zijn. Ze weten alles heel goed voor te bereiden. Uiteindelijk staan ze daar op straat. Oh, wat gaan we nou doen? Dat is verkeerde pakker met die strepen. Ja, Dat wat gaan we doen eigenlijk? Ja, dan krijgen ze onderling ruzie. Ze stelen een auto. Ja. Uh, en een gegeven moment denk je van jongens. En dan binnen, waarschijnlijk binnen een paar dagen zitten ze weer achter de tralies. Denken, jeze, je hebt ook echt helemaal niet nagedacht. Je hebt alleen maar nagedacht. Hoe kan ik die muur afbreken en naar buiten komen? En dan ja. sta je daar. Had je ook misschien je na moeten denken wat je met je leven verder had. Moeten Waar doen. je heen zou gaan ofzo. Ja. Had Wat iemand geld voor? Uh, dat je in ieder geval een strippenkaart hebt voor de bus. Oh nee, die hebben we niet meer. Maar dat denken ze wel natuurlijk. Ja, en natuurlijk is het nog steeds die, die drugscrimineel die via zo'n tunnel. die echt miljoenen ja. heeft gekost. Dat is helemaal Was dat een bizar. Die Pablo, verhaal. Pablo Escobar? Nee, het, geen Pablo een Nee, dat is een ander. Maar goed, oh. die, via de wc is hij zo, een gat in de grond. En, via de wc, uh, en die gps. Die... Ja, bizar verhaal. Maar goed. Ja. ja het uh, laatste plaatje voor 9 uur. Straks de geschiedenis. Eerst maar even. Uh, 86 TV's is een uh, beentje genoeg naar weer I Am Cloud die een trek hadden die zou eten. Ja, zo hangt alles allemaal af van El Chapo was het. El Chapo, zeker. Goed, hier, Worn Out Buildings, de tobacco Hoi. It's right a now.